aflevering eindtijd en profetie in Israël. we zijn aangekomen bij de tweede sleutel en die kunnen we vooral vinden in het boek daniel jan jij ook heel hartelijk welkom vandaag okay. en uh, ja daniel is natuurlijk een heel interessant boek als we als we kijken eigenlijk eigenlijk sta ik er nooit zo st bij stil dat hij een van de grote profeten is hij uh, om hem nou op leen te zetten met Jezaja, Jeremia, weet je wel. Uh, maar hij, het is wel een profeet, want hij heeft geweldige dingen laten zien. Uh, en, en die zijn allemaal opgeschreven, zodat wij er ook mee kunnen. Ja, ja, ja. boeiend hoor. Is, ja, toch? Ja, ja. Nou, het is de vierde van de grote profeet. Jezaja, Jeremia, Ezekiel, Ezekiel ja. en dan komt Daniel. Ja. Uh, ik geloof dat sommige Joodse uitleggers beschouwen hem niet als een profeet. Nee, maar het ligt nog niet zo voor de hand. Ik bedoel, nogmaals, Jezaja, Jeremia, Ezekiel. Oké, okay. profeten. Uh, Daniel, ja, het is een profeet, maar... Het is ook, was ook een groot staatsman. Ja. Maar ja, dus... Ja, zo zou je misschien eerder zien. Hij was Daniel van origine, zijn naam betekent... Dan is rechter, Dani is mijn rechter en El van Elohim is God. Ja. Dat betekent mijn rechter is God. Ja, precies. Wat betekent het... Ja. En uh, hij was een Joodse prins ja. die al voor de wegvoering door de Babyloniërs naar Babel gestuurd werd, ja. gehaald werd. Om daar in Babel opgeleid te worden tot een hoge ambtelijke functie Precies. in het Babylonische Rijk. Ja. Het vol met spannende verhalen, Daniel in de leeuwenkuil, uh, die de muil der leeuwen door zijn geloof dicht hield. Ja. En dan die drie jongens die uh, uh, zeiden wij... Uh, wij buigen niet voor dat beeld. En die in de brandende oven werden gegooid. Nebuchadnezzar. En Nebuchadnezzar. En zo zit het vol met hele spannende verhalen. Ja. En Daniel, die met zijn vrienden bijna uitgemoord werd... toen ze die uh, droom van Nebuchadnezzar niet konden verzinnen. Ja, precies. Het zit vol met spannende verhalen. En het zit ook vol met hele nauwkeurige profetie. Als je naar die Daniel hoofdstukken, bijvoorbeeld uh, 9 en 10, bekijkt... Uh, ...en acht, dan staan daar profetieën die tot op in de details in de geschiedenis vervuld zijn. Bijvoorbeeld Alexander de Grote, dat heb je wel van gehoord natuurlijk, Absoluut. die grote ja. Griekse vorst. Ja. En dat, dat staat zijn hele veldtocht uh, en dat die plotseling gestorven is, voor zegt Daniel. En wat er daarna gebeurt is dat zijn rijk opgesplitst is in vieren, met vier generaals die hem opvolgden. Ja. Eén uh, mm -hmm. voor Syrië, één voor Egypte, mm -hmm. één voor Griekenland en één voor de Romeinen. Ja. Dat was allemaal. En, en wat er daarna gebeurt is, die veldtochten van die generaals tegen elkaar... en de Romeinen die zich ermee gingen bemoeien. Het is zelfs zo nauwkeurig dat sommige theologen, liberale theologen, zeiden... de flauwekult: Daniel leefde niet zo uh, 600 500 voor Christus. Ben je gek, Daniel, dat, is, uh, dat hebben ze teruggedateerd. Ja, ja. Het is een stuk ja. geschiedenis wat opgeschreven is. Ja. En dat hebben ze net gedaan alsof het profetie was van Daniel ja. Ja. voordat het gebeurde. Ja. Maar hij was zeer nauwkeurig in zijn profetie. En hij heeft dan ook inderdaad voor de, de eindtijd geprofeteerd. De geitenbok die hij in Daniel 8 beschrijft, dat is, dat is Alexander de Grote. En, en de ram... Dat is uh, het, het Medische en per, medio persische Rijk. Heel erg, nauwkeurig. keurig. Erg. En, en, ja, en komt er zijn een heleboel uit. goede boeken over. Ja. die het allemaal keurig beschrijven. Dat gaan ja. we nou niet doen. Nee. Nee. Want wij zijn dan meer geïnteresseerd uh, in, in... De in, in, in... relatie met Israël, de relatie en, met de volkeren. En met deze tijd. En met deze tijd. Vrouw. Nou, dan beginnen ja. we dan in Daniel 2. Ja. En dan leggen we naast Daniel 7. Daniel 2, daar krijgt Nebukadnezar een van de ja. machtigste koningen die ooit geleefd heeft, die krijgt een droom. Die krijgt een beeld. We zien het op het scherm. Ja, ja niet dat het dat beeld nee, was, nee, nee. Maar, maar zoiets was dat dan. Ja, ja. ja. En uh, een trotse man met een gouden hoofd. En, maar hij vertelt dan niemand wat die droom was. Nee. Het, het moesten, moesten ze zelf maar uitzoeken, die mm -hmm. wijze. Zijn jullie wijs voor? Dan worden jullie voor betaald, zei Nebukadnezar. Ja. En. Ze zouden gedood worden. Daniel bitter ervoor. En dat is toch Daniel, wat, hè? Daniel krijgt die droom. Je mag toch blij wezen dat je niet in die tijd leeft. Zeg je? Je mag toch blij wezen dat we in deze tijd leven en niet in die tijd. Nou, dat zal je nog bezuren, broeder. Want deze tijd is ook een gruwelijke tijd. Ja, het heeft toch ook wel weer voordelen. Het heeft bepaalde voordelen die niet in mijn auto liggen. En, en in Daniel 7, daar ziet Daniel vier gruwelijke dieren. En het visioen van Daniel 2, mm -hmm. van dat beeld, ja. stemt overeen met het visioen van die vier dieren. Ja. En die vier dieren, die vinden we ook weer terug in de Openbaring. In Openbaring 12, of 13, dat moet ik nog een, even, een van die twee hoofdstukken, dan vinden we die vier dieren in één gepakt. Ja. Dat is dat vier dieren, de, de, de trekken van die vier dieren van Daniel, die komen terug in dat dier. Wat uit de zee komt in de openbaring. Dus dat heeft ook weer te maken met uh, de eindtijd, met, ja, ja. met uh, antichrist, dat is, de Antichrist. Dat is de sleutel die daarheen gaat. Ja. Nou, dan gaat Daniel gaat dat beeld verklaren. Ja. En dan zegt hij: dat gouden hoofd, Nebuchadnezzar, dat bent nee, u. Dat is het Babylonische Rijk. En dat is dat eerste dier ook. Was, Kijk, was dat ook in de geschiedenis het, het eerste immense grote rijk? Ja. Ja. Belangrijk groot rijk. Ja. En er is niemand in de wereld bijna geweest die zoveel macht had als Nebuchadnezzar. Ja, precies. En, en in, uh, in Daniel 7, dan wordt die vergeleken, de eerste, met een leeuw. Ja. En het Babylonische Rijk, dat is waar vroeger, uh, was, was vroeger, waar nu Irak ligt. Mm -hmm. En daarom die uh, Saddam Hussein... Die zag zichzelf ook als een leeuw. Ja. En zag zichzelf als opvolger van Nebukadnezar En heeft dus Babylonië herbouwd. Ja. En dat is voor een groot gedeelte nu alweer herbouwd, Babel. Maar ja, goed, Zademoësein heeft natuurlijk nooit die grootheid van Nebukadnezar. kunnen nemen. Nee, nee, nee maar goed, je hebt meer mensen rondlopen die een grootheid. <laughs> die een grootheidswaanzin hadden. Ja, maar goed, dat uh, is niet te vergelijken. Nee, nee, dat nee, Maar anders ik. zou het ook niet passen, hè? want dan zou je weer terug moeten komen bij dat. Bij, bij, bij het, uh, het, het, het, het helmstuk. Uh. Ja, ja. Maar goed, het is even mislukt. Ja. Toen het tweede deel van dat, uh, dat, dat beeld, dat is de borst. Ja. En die was van zilver. En met die twee armen. Dat is het Medisch-Persische Rijk. Ja. Eerst waren het volk van de Mede. Mm -hmm. En daarna kregen de Persen de overhand. Persie dat is Iran, hè? En dat is dus wat momenteel dus Iran is. Die hebben natuurlijk een enorme uh, geschiedenis, deze volken. Die ja. Irakezen en ja. Iranezen. Ja. Het zijn geen Arabieren. Nee. Dat zijn echt autochtone volken daar in die streken. Ja. Het tweede, dat was een beer. Staat er hier. Dat is, was een belangrijke volk. Ja. Daarna kwam er weer eentje. En dat was een wijk van koper. Dat was de, de, de heup en de lendenen. En dat was het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Ja. En uh, daar wordt een heleboel over verteld. En in, op, in Daniel 7 is dat Griekse Rijk wordt een soort panter genoemd. Ja. Het vierde, dat zijn de benen van ijzer. Dat is het Romeinse Rijk. En dat zie je twee benen. Het Oost-Romeinse Rijk en het West-Romeinse Rijk. En die worden dan ook weer genoemd door een verschrikkelijk beest. Een afschuwelijk groot beest. Dat vreselijk ruig keer ging. Dan tenslotte krijgen we daar de voeten. Ja. En die voeten, dat is een mengsel van eh, tien tenen. Tien koninkrijken. Het beest had ook tien hoornen. Mm -hmm. En dat, die voeten die waren een mengsel van klei. Van leem, van klei en van ijzer. Zwak. Ja, dan, dat is wel heel interessant. Ja, is ook zo. Want uh, tien voeten, of tien tenen, uh, je zegt tien, waren dat dan, uh, uh, zijn dat dan tien, tien koninkrijken binnen dat uh, West- dat dat, en ja. Oost-Romeinse nou, Rijk? toen de Europese Unie ja. uh, pas aan het groeien was. Ja. Zo juichten sommige Bijbeluitleggers, zie je wel tien landen erin. Ja, dat kun je nou niet meer zeggen. Maar nou <laughs> zijn het er al 3,24. Ja. Dus ik denk dat het dan een soort conglomeraat van landen is. Ja. Bijvoorbeeld België, Luxemburg en Nederland. Dat is natuurlijk al lang één. Ja, wat natuurlijk interessant is, is, is dat hele verhaal over hoe tien, er tien zijn. Hoe dan uh, er een horen is wat verdrongen wordt en zo. Ja. Hoe zit dat dan in elkaar? Ja, nou. Dat, ja, er worden er drie verdrongen door één groeien. Ja, ja. Zo ja, ligt dat. Ja, ja. Ja. Kijk, nou komt daar, dat zien we op de tekeningen ook, ja. komt daar een steen van een berg afrollen ja. en die treft de voeten van dat beeld. Dat betekent dat in de eindtijd zal dat hele beeld weer overeind staan. Misschien maar het binnen die beelden die wij zagen uit Irak, waar dat beeld van uh, Saddam Hussein naar beneden ging, daar bleef op een gegeven moment ook al in de voeten staan. Oh ja, dat, dat kan ik niet, niet herinneren. Het hele beeld ging weg en de voeten bleven staan, toch? Oh, dat kan wel. Ja. Nou, kijk, dat, die steen treft dus het Romeinse Rijk. Ja. De voeten en de benen. En dat Romeinse Rijk is dus wel te gronden gegaan, mm -hmm. maar op een of andere manier is het toch nog blijven bestaan ja. in de Kerk van Rome. Kijk, zit je van te kijken, maar de kerk van Rome heeft natuurlijk in de middeleeuwen een enorme politieke macht gehad. Ja. Zij de benoemde keizers en ze zetten keizers af. Mm -hmm. En ze hebben altijd geprobeerd dat rijk van de katholieke kerk ook, ook een politieke dimensie te geven. Ja. En, en dat, dat is er dus nu nog. En nu zien we dat dat Romeinse rijk in de vorm van de Europese Unie alweer tot leven komt. Dat zijn dus de voeten. Ja. Dat zijn niet alleen de voeten, maar ook de benen. Want we zien dus nu sinds een paar jaar horen ook de Europese landen, West -O -O nee, de Oost-Europese ja. landen horen erbij. Ja. Dus je hebt ook weer het Oost-Europese Maar hij is rij. al een linker linkervoet en een rechter ja. ja, of het linkerbeen en de rechterbeen kun je ook zeggen. Maar als die rots uh, de hele zaak ontveren ja, heeft geholpen. Ja, de hele zaak, het hele beeld valt te pletten. Ja. En er zijn associatieverdragen met uh, Griekenland zit er al mm -hmm. bij. Dus dat is het Griekse Rijk. Ja. Er zijn associatieverdragen met Irak en met Iran. Mm -hmm. En je ziet Frankrijk met name, dat trekt steeds meer naar Iran en Irak toe. Ja. Dat is, het hele zaakje komt weer overeind te staan. Ja. En dat is natuurlijk een hele belangrijke zaak. En dan komt die steen eraf rollen. En die verplettert de hele boel. En die zal de hele aarde vullen, die steen. Ja. En dat is het koninkrijk van God. En dat komt, zegt de Bijbel, zegt Daniel, toe aan de heiligen van de eindtijd. En We de lezen. heiligen is altijd het volk Israël. Ja. Maar lees natuurlijk in, in Daniel 2 nog, dat, uh, in vers uh, wat is het, 41, dat gij de voeten en tenen gezien hebt, deels van de pottenbakkers leem en deels van ijzer. betekent dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal. Ja. Nou ja als er iets duidelijk wordt in deze tijd, dan is het wel dat Europa een verdeeld koninkrijk nee, is. Men noemt dat dan ook het Europa der landen. Ja, dus, dus uh, leem van de pottenbakken en ijzer, ja. wat zich niet vermengt. Hard, de hardheid van ijzer ja. en leem om het een beetje nog bij elkaar te ja. houden. En dat, en dat is dus een, een, een, een probleem om dat een, tot een eenheid te smeden. Ja, ja. ja precies. En de enige ja. die dat tot een eenheid kan smeden, ja. is dus, dan worden, komen we bij dat dier, ja. want het, het uh, wordt ook door een, met door een dier vergeleken, dat Romeinse rijdt, mm -hmm. ja. waar die horens in komen, ja. En dan komt er op een gegeven moment één hoorn komt eruit. Mm -hmm. en, en die jaagt de drie hoorns, draagt hij weg. Dus drie vorsten gooit hij eruit. Dat moeten Europese vorsten zijn? Ja, ik denk het wel. Ja. En dat zal, dat zal nog moeten gebeuren. Ja. Dat en, is en, dus iets wat nog niet vervuld is. Nou, het is Daar is, lijkt het althans het, het op. Groei, het groeit er wel naartoe. Ja. En dat, dat wordt Maar wat dus betekent dat dan, denk je dat er uh, drie vorsten uit Europa, uit het uit het uh, Europese gebeurden weggaan? Ik denk het wel, ja. Zijn er drie landen die de euro niet willen hebben? of uh, Is het Zwitserland, wat altijd los is blijven staan? Nee, nee, ik weet het niet. Nee, dat, maar uh, zal... daar, is, daar is ook geen zicht op op nee, dit moment. Die kleine hoorn waar je het net ja. over had, ja. die zal zeven jaar regeren. Ja. Volgens dat die... is die kleine hoorn die, die drie wegstoot? Die drie wegstoot, ja. ja. Zal, uh, Daniel beschrijft nu op verschillende plaatsen. Dat zal een zeer sluw heerser zijn, een zeer machtig heerser. Dat moet dus echt opvallen. Ja, die, die, die zeer opvalt. Maar die zal ook vrede gaan brengen op, op de aarde. Die zal de wereldproblemen oplossen. En die zal uh, vrede in het Midden-Oosten brengen. Die, uh, velen in Israël die zullen achter hem aanlopen. Met alleen, name seculiere joden. Alleen in Israël of? Uh... Zeg ik? Alleen in Israël? Nee, ook, ook, ook de wereldraad van ja. kerken en waarschijnlijk ook uh, het leiderschap van de katholieke kerk. Maar en, <coughs> en Jan, die, Jan uh, ik denk je niet dat er ook heel veel uh, charismatische christenen bijvoorbeeld gewoon achter me aan lopen omdat ze hem niet onderscheiden? Als men het woord niet kent, ja. dan kijk, wat er ook gebeuren gaat, is dat er in die eindtijd een eenheidsgotsdienst komt. Ja. Kijk, die Nebukadnezer, waarom had hij dat beeld? Waarom moesten ze knielen voor dat beeld? Omdat een wereldrijk heeft altijd een bindende religie nodig. Mm -hmm. Dat was voor Nebukadnezer dat beeld. Iedereen kon zijn eigen god aanbidden, maar hij moest ook hem aanbidden. In het Romeinse Rijk moesten ze allemaal een wierook brengen aan de keizer. Ja. En uh, omdat ze een eenheidsreligie wilden hebben als bindend element. In de middeleeuwen was het de Rooms-Katholieke kerk... Daar, en waar je allemaal lid van moest zijn, anders verdween je op, op de brandstapel als ketten. En de toekomstige tijd is het de, wereld... is het de wereldreligie van ja. de antichrist. Ja. En in die wereldreligie zal iedere godsdienst een plekje krijgen. De geloof, de katholieke geloof, de protestanten, de charismatici, de boeddhisten, de hindoesten. Maar die wereldgoddienst staat erboven, die zul je moeten erkennen. En er zijn twee soorten mensen die dat zullen erkennen. Weiden. We weigeren. Niet dat gaan ja. weigeren. Ja. Ja, ja, ja. De eerste soort mensen, wat ook in Daniel staat mm -hmm. geschreven over die wereldgodsdienst. Ja. En, en dat is al een keertje gebeurd in het jaar 160. Ja. Toen was er een Griekse wereldgodsdienst. Mm -hmm. en, en wie weigerde dat? Dat waren de orthodoxe Joden. Ja, precies. Want die mochten niet meer besnijden, die mochten geen sabbat meer houden, die mochten niks meer. Ja. En die zeiden: Wij zijn God meer gehoorzaam dan mensen. Hetzelfde wat Daniel deed. Hetzelfde als Daniel. Ja. En. en en de tweede groep, die uh, dat zal weigeren, dat zijn bijbelgetrouwe christenen. is Christen niet de schrift kennen. Ja. Want de joden zullen zeggen, de Torah staat bij ons boven alles. Ja. En wij, bijbelgetrouwe christenen, een godheid erboven. En wij onderafdeling, flauwe kult, zeggen wij, Jezus is Heer. Ja. Wij zullen Jezus blijven erkennen als Heer. Als heer. Ja. Net als de christenen in de Romeinse tijd. Ja. En die zullen dus, dat staat duidelijk in de openbaring, daar komen we dan de volgende keer wel op, die zullen heel duidelijk zullen die vervolgd worden. Dan hebben we dus over een tijd waar we nu in leven, waar dus eigenlijk heel langzaam hand de geest van de Antichrist ook zichtbaar wordt. Ja, dat is, de tijd wordt daar rijp voor gemaakt. Ja. Ja, met de milieuproblemen, met de de de godsdienst van Gaia. Je bedoelt nu AIDS? En nu AIDS speelt ja. er een rol bij. Ja. Alle stukken die komen zo langzamerhand op zijn plaats. Israël ja. komt op zijn plaats en, en, en, en, en de Europese Unie komt op zijn plaats. Amerika wordt teruggeschoven, wat ik op zich jammer vind. Mm -hmm. Want Amerika, het heeft ontzettend veel bijbelgetrouwe christenen. Ja, hij heeft natuurlijk heel veel vreeselijk gedaan door de eeuwen heen. Hij heeft eeuwen niet, nou ja. pas de laatste 40, 50 jaar. Ja, is dat zo? Okay. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Okay. Dat zal ik nog wel een keer vertellen. Ja. Maar pas in 1956 hebben ze officieel de wereldmacht gekregen. Ja, ja. En zodra Amerika uh, Israël had vallen, dan is Amerika ook gevallen op hetzelfde moment. Ja. Dat, is, uh, dat gaat allemaal zo snel. Maar de uh, EU gaat nu de leidende wereldmacht worden? De EU gaat die kant op, ja helaas. Omdat uh, de Bijbel ook zegt dat het, het, beeld, het Rijk was er. Het is verdwenen en het is weer teruggekomen. Ja, ja. ja. dat zegt Daniel ook. Ja. En, en dat zegt de openbaring precies hetzelfde. Ja. Openbaring is een uitleg ook van het boek, ja. uh, uh, van het boek Daniel. Ja. En daar hoort natuurlijk ook bij het hele geldsysteem. Hè, wat, we, ja. wat we kennen, hè, wat we inmiddels weten... Dat je binnenkort uh, allemaal zo'n uh, chip onder je hand krijgt. Dat zullen we dan nog een keer behandelen He. de volgende keer. Ja. Waar dat in maar dat, is dan... dat, dat zit wel in de lijn van het. Uh, dat zit in de, de, de, de, de lijn van, van de ontwikkelingen. Het komende rijk van, de, van ja. de Antichrist. We hadden eerst contant geld. Ja, eerst heel vroeg een ruilhandel. Toen uh, kreeg je geld. En daarna kreeg je allerlei kaarten. En dat wordt hoe langer hoe ingewikkelder. Ja. En ook het uh, hele cent systeem wordt gecentraliseerd. Ja. Je wordt overal, je hebt een gecontroleerde samenleving. Ja, dus die tweede sleutel is Heel duidelijk een politieke en een wereldmacht waar we mee te maken krijgen. Ja. En, die dus... en een geestelijke macht. En een macht die uh, macht wil hebben over de geest en over het denken van de mensen, ja. ja. Hoe loopt het af allemaal? Waar gaat dit naartoe? Um, dat gaat naartoe naar wat Daniel noemt een tijd van benauwdheid voor Israël. Laten we dat maar eens lezen. Even kijken waar het staat. Dadia 12. In die tijd, dat is in die tijd van, van allerlei oorlogen die er ook nog gevoerd worden. Ja. Uh, oorlogen in, uh, rondom Israël, oorlogen die aan de rand van het ro herstelde Romeinse Rijk komen. Ja. In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst die de zonen van uw volk terzijde staat. Wie is Michael? Dat is een de van die grote, topengelen. De grote strijder. Ja. Ja. Dat, is, uh, ja, dat is, betekent die naam, betekent wie is als God. Ja. En die zat daar ook natuurlijk aan de tafel van uh, de goden. Hè, waar uh, God tegen God zei, opgetrommel jij, ja, ja. laat mijn ja. volk gaan. Ja. En Michael is die engel die juist toegevoegd is aan het Joodse volk. Om het Joodse volk te helpen. Ja. Die zie je ook steeds terugkomen. Ja, en dat is heel belangrijk. Ja. Een belangrijk engel. En die de, de zonen van uw volk zijde staat. En Wat zal die opstaan? Hij, zal, uh, hij, hij houdt even op met Israël te helpen, denk ik. Want wat gaat er gebeuren? Er ja. zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan tot op die tijd toe. De heer Jezus ja. spreekt over de tijd van grote benauwdheid. De openbaring spreekt erover. De profeet Jeremia spreekt ook over een tijd van grote benauwdheid. En over uw volk. Maar wat staat er? In die tijd zal uw volk ontkomen. Dus uiteindelijk, in die ja. tijd van grote benauwdheid, is er altijd nog redding voor Israël. Ja. Lees je ook in Jeremia 30. Dat zal een tijd van benauwdheid zijn van Jacob, staat er in Jeremia 30. Maar daaruit zal Israël gered worden. Ja. En dus maar het had... is ook die tijd waarvan geschreven is dat, dat vele van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken... Deze ja. tot eeuwig leven en genen tot versmaling tot eeuwig afgrijven. Ja, dat is Daniel 12, vers 2 en 3. Ja. Dat komt dan ook op het scherm. Ja. Nog maar eens lezen. Velen van hen die slapen in het stof der aarde... zijn mensen die begraven zijn dus, ja. ze overleden zijn... Zullen ontwaken, opgewekking uit de doden... Mm -hmm. Deze tot eeuwig leven en genen andere tot versmading. Dus dat is een duidelijk uh, ander geluid dan mensen die zeggen van na de dood is niks meer. Ja, en, en, en een ander geluid van alles komt goed. Want... Ja, nee, ook, dat, ook dat. dat ik, dat is niet zo leuk. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen van ja. Tot eh, een eeuwig afgrijzen. Ja. Nou, dat is niet zo leuk. Daar wil je niet bij horen. Nee. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel. En die velen tot gerechtigheid gebracht hebben als de sterren voor eeuwig en altijd. Dan krijg je weer twee soorten mensen. Het is duidelijk wie zijn de, wat is verstandig om je te buigen voor de Heer Jezus voor het te laten. En, en niet, te buigen, en niet geest, te buigen voor de geest van de antichrist die gepaard gaat met 666, die gepaard gaat met een hoop ellende. Ja, ja, ja. maar dat is gevaarlijk. Ja. Want aan de andere kant loop je dan het risico om daar aan opgeofferd te worden, om martelaar te worden. Ja, we hadden ja. natuurlijk in de vorige aflevering al vastgesteld dat er een, een hele moeilijke tijd aan zit te komen. Uh, en dat het ook een spannende tijd is, en, maar bovenal een gevaarlijke tijd. Ja. Ja, de engel die zegt tegen Daniel in het laatste hoofdstuk vers 9. Mm -hmm. Ga heen Daniel, ja. want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Ja. Maar steeds meer wordt het duidelijk. Je legt dat zo uit wat er gaande is met het rijk van de antichristen, wordt het steeds duidelijker. Ja. En wat gaat er gebeuren? Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren. Maar de goddelozen zullen goddeloos handelen. En dat zagen we ook in de openbaring. Wie vuil is, wordt nog vuiler. Ja. En wie onrecht doet, wordt nog meer onrecht. Maar die rechtvaardig is, bewijzen nog meer rechtvaardig En wie geheilig is, wordt nog meer geheiligd. Ja. En wie heiligt ons? De Heer Jezus. En wie maakt ons rechtvaardig? De Heer Jezus. En, en wie, laat, wie kan ons reinigen en zuiveren? Dat is de Heer Jezus. Ja. En daarom is er uiteindelijk bescherming en overwinning voor het volk Israël. En hoe dat met Israël afloopt, dat zien we de volgende keer wel. Ja. En... Voor allen die hun leven toevertrouwen aan de Heer Jezus. En dat is dus de enige mogelijkheid tot redding? Ja. En uiteindelijk, hoe het afloopt, is heel simpel. De hele wereld zal anti-Israël worden. En, en dan zullen ze allemaal tegen Israël oorlog voeren. We zullen het de volgende keer nog wel zien. Ja. En dan zal de Heer Jezus zelf ingrijpen. En dan zal hij zich openbaren als koning van Israël. Het ja. blijft een spannende serie dus. Want vaak gaan we het de volgende keer over hebben. volgende keer gaan we kijken... Hoe de Heer Jezus profiteert en denkt over die eindtijd. En hoe dat aansluit bij wat er in Daniel staat. Dus onder andere Matthäus 24 komt dan aan bod. Matthäus 24 Nikos. komt aan bod en komt nog veel meer aan bod. Ja. De herbouw van de tempel komt aan bod. Okay. En al die rampen die er zullen gebeuren, dat uh, komt allemaal de volgende keer. Goed, hier gaan we bij laten. Want onze tijd zit er alweer op. Het is een spannende serie en uh, we zitten midden in die eindtijd. En er gebeurt van alles, uh, geestelijk herstel, gewoon herstel, uh, de joden die teruggaan naar Israël. Uh, we hebben het al eerder genoemd in deze serie van let op de vijgenboom, want als die uitloopt dan uh, gaan er dingen gebeuren. Nou, de vijgenboom is Israël, dus laten we Israël in de gaten blijven houden. Wat gebeurt er in het nieuws? Volg het met ons mee, ook in de volgende aflevering bij Eindtijd en Profeetie. Hartelijk dank voor het kijken. Amen.